3 uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en je Fixen. In Dit is de Dag. Wat gaat hij zeggen, president Obama, op dit moment in Berlijn? En waarom procederen burgers tot aan het Europese Hof tegen windmolens? Nu is het nos Journaal met Dorot Megens. Het kabinet gaat hoe dan ook maximaal 6 miljard euro extra bezuinigen in 2014. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. In augustus verwacht het kabinet nog cijfers over de economie. Ook als die tegenvallen willen VVD en PVDA niet meer dan 6 miljard euro structureel bezuinigen. Het bedrag gaat al langer rond als uitgangspunt van het kabinet, maar nu ligt het vast, zegt Dijsselbloem. De Europese Commissie is helder geweest als Nederland de 6 miljard doet en de cijfers verslechteren. En dat is zo. Uh, dan kunnen we meer tijd krijgen. De inzet van het kabinet is daarmee uh, duidelijk. Hoe het kabinet de bezuinigingen invult, moet nog worden besloten. Twee Roemeense verdachten van de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal... hebben volgens een Roemeens persbureau bekend. Ze zouden hebben gezegd dat ze met niets meer dan een schroevendraaier... het streng beveiligde gebouw zijn binnengekomen. Het persbureau baseert zich op anonieme bronnen bij de Roemeense justitie. Het openbaar ministerie in Rotterdam zegt dat er Nederlanders in Roemenië zijn om over het onderzoek te praten, maar geeft verder geen details. De verdachten zouden ook hebben beweerd dat ze min of meer per ongeluk de dure schilderijen meenamen. Ze hadden niet verwacht dat ze veel van waarde zouden aantreffen. Wat er met de schilderijen is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk zijn ze verbrand. De Roemeense justitie zoekt dat nu uit. President Obama heeft in Berlijn het omstreden spionageprogramma Prism opnieuw verdedigd. Obama had een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Na afloop zei hij dat het verzamelen van internet en belgegevens aanslagen heeft voorkomen en levens heeft gered, niet alleen in de VS, ook in andere landen waaronder Duitsland zouden bedreigingen zijn afgewend. We know of at least 50 threats that have been averted because of this information, not just in the United States, but in some cases threats here in Germany. Obama benadrukte dat het spionageprogramma aan strenge juridische eisen voldoet. En dat niet wordt gekeken naar de inhoud van e-mails of telefoongesprekken. In het Friese Makkinga zijn drie mannen overleden in een mestsilo. Eén man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vier waren in de silo aan het werk, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Er uh, moest onderhoud gepleegd worden binnenkort uh, aan die mestsilo. Er werd een inspectie uitgevoerd over niet al te lange tijd. En dus wilden een aantal mensen die silo schoonmaken. En uiteindelijk werd er na enige tijd alarm geslagen... omdat er een aantal mannen onwel was geworden en uh, die niet aanspreekbaar waren. Hulpverleners zagen de vier van boven af liggen. Er is vervolgens een gat in de zijkant van de silo gezaagd... om de slachtoffers eruit te halen. Het Tropenmuseum is voorlopig gered. Het kabinet wil het museum een overbruggingskrediet geven... waardoor het in elk geval tot 2017 open kan blijven. Na 2017 moet het museum gaan samenwerken... met het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden... en het Afrika-museum in Bergendal. Het weer vooral in het oosten schijnt de zon. Is het 28 tot 34 graden? In het westen zijn er vaker wolken en is het wat koeler. Vanuit België trekken tegen en in de avond zware buien... met onweer, hagel en mogelijk forse windstoten het land in... Komende nacht neemt dan de buigheid weer af. Morgen, eerst wat zon. Met 22 tot 30 graden tegen de avond, opnieuw zware buien. Wij gaan verder met Dit is de dag. Blijf bij ons. Komt u regelmatig bij de trombosedienst? Dan zijn de zelfmeetweken iets voor u.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 Dit is Radio 1. Eyo, dit is de dag. Mag je fixen en beroen Snel... De hele wereld kijkt naar Berlijn, waar Obama staat te speechen. Ja, Amerika-kenner Willem Post luistert met ons mee. En wat bezielt burgers om zich tot aan de hoogste rechter... te verzetten tegen windmolens? De Clawboys Claw spelen live en uw mening horen we graag via Twitter... met hashtag DDD of gaan naar onze website, Nu. Meers gaan wij een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Antoni Fountain, hartelijk welkom. Met wie ga jij een appeltje schillen? Goedemiddag, ik ga een appeltje schillen met uh, Rob Rietveld, de directeur van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windenergie. Mooi. En waar maak jij je druk om? Nou, uh, ik ben een aantal weken geleden in, uh, in gemeente Houten gaan wonen. En uh, bij onze snelwegafrit staan. Uh, Stonden, waren ze bezig om drie hele grote windmolens te bouwen. En dan schets, mijn verbazing, vorige week lees ik het, het huis en Huisblaadje in de gemeente. En eh, daar waren protesten tegen, dat snap ik ergens wel. Maar die windmolens zijn nu klaar. En in het blaadje stond dat ze nog niet klaar zijn met, pro met protesteren. Nu wordt er echt op Europees niveau een rechtszaak aangehaald... om ervoor te zorgen dat die molens, ook al staan ze er... alsnog niet zouden moeten mogen draaien. Of misschien wel worden weggehaald. Nou ja, dat zou even Want wat kunnen heb je aan niet... een stilstaande molen, vraag Ik, me af. Dat vraag je je sowieso af, maar wat heb je eraan als je ze ja. weer weghaalt? M maar heb je er persoonlijk moeite mee als ze zouden gaan draaien? Helemaal niet. Het lijkt mij juist heel erg goed. Ik denk dat elk weldenkend mens die iets langer dan de komende... twee, drie, vier jaar en iets verder dan zijn achtertuin nadenkt... doorheeft dat we per definitie van deze ja, fossil fuel based economy af moeten. En dan moeten we allerlei aspecten gaan aanpakken. Je achter... Meneer Van Leden is het daar niet mee eens, hoor. volgens mij. Die vindt uh, uh, die windenergie maar niet. Uh, die stelling dat we van de fossil fuels af moeten. Maar ik ben uh, geen voorstander van, uh, van windmolens. Want? Um, Zeker niet in ons uh, uh, dichtbevolkte land. Omdat de eff efficiëntie van die dingen die is, uh, is heel erg slecht is. Ze vragen om uh, enorme infrastructurele werken achter die windmolens... omdat er niet, alt niet altijd wind is, dus je kan er niet, niet op vertrouwen. Zou je ze kunnen wegstoppen in de woestijn? Als je van, uh, van San Francisco over de Rocky Mountains rijdt... dan heb je zo'n enorm windmolenpark. Daar kijkt niemand tegenaan... Uh, dat is overigens ook niet efficiënt, want die kunnen er alleen maar <lacht> draaien... omdat er een verplichting is dat die stroom wordt afgenomen. Dus dan moet de elektriciteitsmaatschappij met lange kabels ja. naartoe. Maar, maar ja, ik ben wel voor, voor de stelling dat we minder afhankelijk moeten worden... van gas en olie. Maar windenergie in dit dichtbevolkte land, volbouwende met molens... daar ja. denk ik niet dat we de burger, en dat ben ik ook, uh, een dienst mee bewijzen. Maar, maar als, die, die, als die, die molen nou eenmaal staat. Ja. Als die mono er nou eenmaal staat en dan ga je nog procederen... dat die dan staat die er eenmaal en dan ga je nog proberen... Ah ja, om te zorgen Als je, dat je er echt heel, heel, heel, heel, heel erg veel last van dreigt te krijgen... ga je natuurlijk tot het uiterste. <lacht> of niet Rob Rietveld van de Vereniging Omwonende Windenergie. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Als een soort donker bevecht u de windmolens in houten. Uh, nou, donker uh, Het liep slecht af volgens mij met hem. Dus ik hoop toch op een beter uitkomst. <lacht> Oké, okay, nog even kort en bondig. Uh, de overlast van de windmolens voor u? Nou, het belangrijkste aspect voor uh, de omwonenden is toch wel uh, geluid. Uh, waar, uh, waar men toch wel last van heeft. En, uh, dat geldt ook in, uh, in Houten in dit geval. Waar, uh, waar door middel van de opruiming uh, van de geluidscriteria... er gewoon mogelijk is gemaakt dat die uh, windturbines daar geplaatst konden worden. Ja, ze staan er inmiddels, ze draaien nog niet. Uh, u u, u bevecht het of u procedeert door tot aan het Europese Hof. Uh, ja, is dat niet wishful thinking? Uh, is er nog een kans dat dat inderdaad uh, tegengehouden blijft worden? Nou, dat weten we natuurlijk niet. Moeten we de uitspraak even afwachten. Maar uh, zoals uw gast ook al zei, uh, ja, waarom vecht je er tegen terwijl ze uh, er al staan? Ja. Ja, maar dat, dat is meer dat het gevecht al eerder begonnen is en uh, men in de tussentijd ze gebouwd heeft. Dat is het. Antonie. Ja... ja. Maar dan ben je toch op een bepaald moment ook wel klaar met die discussie als ze er helemaal staan. Ik heb ook een beetje die website uh, zitten bekijken, want het is echt een hele grote organisatie. Of in ieder het lijkt op een hele grote organisatie die erachter zit, Stichting Gigawiek. Die hebben echt een hele sloot uh, namen en mensen erachter zitten. Ook een heleboel rapporten die ze, probeer, die, die ze hebben gepubliceerd hierover. Maar het een van die zinnen die erin staat, dan zeggen ze... NIMBY is voor ons geen disqualificatie. Nou, voor de luisteraar, NIMBY is een afkorting voor het Engelse... not in my backyard of ja. niet in mijn achtertuin. Wij zullen met z'n allen echt, echt, echt allemaal een beetje in moeten leveren... om richting uh, een duurzamere toekomst te gaan. En als ze dan zeggen van, ja jongens, hartstikke prima... maar niet in onze achtertuin, want dat is voor ons geen disqualificatie... dan denk ik van, jongens... Als het niet in onze achtertuin moet, waar dan wel? Nou, ja. dan zeggen ze van nou, dat moet dan op zee. Nou, ik heb schoonfamilie die zit op Urk. Er zijn ook allerlei plannen om windmolens op zee te doen. Nou, Urk die staat op zijn achterste benen voor windmolens op zee. En als iedereen zegt van jongens, niet in mijn achtertuin, dan doen we niks. En dan komen we per saldo uit dat we hier in Nederland 4% duurzame energie zelf opwekken. En onze Oosterburen in Duitsland zitten al op een kwart van al hun energiebehoeften. En dat is onder andere omdat we dit soort ontzettend vertragende projecten hebben. Rob Rietveld. Nou, we om even met de laatste cijfertjes te beginnen. Ik wil even een idee te geven. Duitsland heeft per vierkante kilometer 87 megawatt opgesteld en Nederland 64 megawatt. Oh, dat ligt nu dicht bij al. Elkaar. Dat ligt heel dicht bij Elkaar. We staan tweede in Europa als je het per vierkante kilometer uitreikt. <kijkt> maar dat wordt vaak zeg maar, niet, niet gedaan. Men zegt dan van ja, zoveel procent van ons verbruik. Ja, en we zijn natuurlijk dicht bevolkt en we verbruiken veel. Dus dat levert toch een probleem op. Ja. Dan moeten we ook minder gaan verbruiken, dat ben ik met u eens. Maar we kunnen er pasal niets aan doen dat we zo dichtbevolkt zijn. Of in ieder geval niet meer. Dus dan zullen we toch echt moeten gaan kijken... hoe gaan we richting duurzaamheid. En als elk dorp als houten gaat zeggen van jongens, niet bij ons... sterker nog, de mensen in houten die zeggen we willen niet hier... die hebben letterlijk in de krant gezegd van jongens... maar waarom kan dat niet in het volgende dorp? Nou ja, sorry. Ja, dit... Maar dat heeft u natuurlijk niet gezegd, meneer Rietveld. Nee, dat nee. Moet u mij niet zeggen. Uh, kunt, kunt u wel uitleggen wat nou de problemen voor u zijn? En als die windmolens uh, ook zouden gaan draaien? Nou, de geluidsoverlast is het belangrijkste probleem. De, men verwachtte toch wel uh, de norm, zoals je nu neergelegd hebt... is gelijkwaardig aan uh, overlast zoals, zoals snelwegen. Um, en dat betekent dus dat we erg veel geluid krijgen uh, van die windturbines. Uh, terwijl dat eigenlijk niet nodig is, omdat je in Nederland best inpassingen kan doen... waar je uh, minder mensen uh, zoveel met geluid belast. Maar deze windmolens staan uh, en naast een snelweg en naast een grote rondweg... die nog tussen dus, uh, de windmolens en de, industrie, in de industrieterrein waar ze naast staan... overigens ook nog in inzitten. Dus... Maar dat maakt niet uit. Meneer Rietveld, hoort die molens draaien? Of niet, straks? Nou, kijk, hout is natuurlijk een van de voorbeelden waar windturbines staan... maar we hebben heel veel platteland waar ook windturbines worden gezet... en ook heel dicht bij bebouwing. En eigenlijk dezelfde norm wordt gehanteerd dan in houten. En, en dan wordt het weer een ander verhaal. En, en bent u en tot... daar bijvoorbeeld gaan luisteren, hoe dat klinkt? Jawel, ik ben gaan luisteren en ook in Duitsland gaan luisteren. En ik heb ook naar de overlast geluisterd. Um, maar even terug te komen op die procedure van het Europese Hof... Ja, die is er eerder op gericht over het feit of dat je uh, zonder algemeen maatschappelijk belang... zonder uh, overtuigd of erkend al, algemeen maatschappelijk belang... Um, je buren, de omgeving... Uh, mag belasten met overlast. En dan zegt u dat maatschappelijk belang is minimaal? Nou, Er is al een juridische uitspraak geweest. Er is een rechtelijke uitspraak geweest in Nederland... dat het toch niet als algemeen uh, aanvaard maatschappelijk belang wordt gezien. Oké, okay, ik, ik ben geen jurist. Maar wat ik wel een klein beetje weet van de cijfertjes... is waar we met z'n allen op de langere termijn heen gaan. En als we het hebben over, en ik ga even naar uw website... en ik kijk naar de doelstellingen die u heeft... om mensen hun gezondheid, hun welzijn en hun economische belangen... en al die zaken, het belang voor de toekomst, dat we met z'n allen veel meer... Uh, duurzame energie gaan opwekken. Ik ben geen jurist, maar het is voor mij zo klaar als een klontje dat uh, het algemeen belang is gediend. Het gaat met principe en niet zozeer met percentage energie Percentages... wat, wat nu wordt toegevoegd door die drie mannen. Nee, want op een bepaald moment moeten we naar 100% toe gaan. Ja. Zo simpel is het. Want anders houdt het op. Je hoeft geen wiskundige te zijn om door te hebben dat je niet onbeperkt een beperkte voorraad Rob kan Rob Rietveld, uh, tot slot. Uh, we, we moeten nieuwe wegen inslaan. Voor de toekomst. Uh, um, mee eens. Maar dan wel met z'n allen en dan eerst in een breed maatschappelijke discussie. Zodat we elkaar kunnen overtuigen wat dan die goede weg is. En op toom, ik word met windenergie in Nederland, is het een opgelegde doelstelling. Terwijl we eigenlijk een duurzaamheidsdoelstelling in Nederland moeten nastreven En niet een windenergie doelstelling. En als we daar nou eerst een discussie over voeren. En dan gaan zeggen van, nou ja, hoeveel moeten we dan realiseren? Mm -hmm. En wat hebben we er dan voor over? Dan gaan we zien overlast. hoe we het nou... gaan invullen. En hoe gaan we dat dan invullen? Ja. Dan krijgen de mensen mee. Maar nu wordt windenergie in Nederland wordt eigenlijk van, van, van bovenaf opgelegd als een doelstelling op zich. Terwijl de duurzaamheidsdoelstelling op zich het zelf uit het oog wordt verloren. Rob Rietveld, en... van de Vereniging Omwonende Windenergie en uh, Antoine. Fountain, dank jullie wel. Okay. Ja, tijd voor nog een nummer van de Clowboys Klo, een band die we al kennen sinds de jaren 80. Deze zomer onder andere een tour langs verschillende Waddeneilanden. En nu met z'n tweeën een akoestisch optreden bij deze Dag. Peter de Bos, wat gaan jullie spelen nu? Uh, blanket. Blanket uh, komt, komt ook van onze laatste cd, Hammer. Ook verkrijgbaar op vinyl. Een beetje reclame. Mag toch wel? Hier gaat hij. Blink, Blanket. Blinket, Blanket. blanket. Don't need glasses cover Wanneer is jullie volgende concert? Wauw, morgenmiddag om drie uur op het groene strand van Terschelling. Met een klein beetje regen, heel misschien, maar over de waddeneilanden waait het gauw door, toch? Ik hoop het wel, ja, ik hoop het wel. We gaan naar Obama die op dit moment begint aan zijn speech in Berlijn. Margie. Ja, hij is nog niet begonnen. Um, hij gaat daar straks aan beginnen. Zo gauw wij uh, dat horen, dan schakelen we ook over. Um, het is 50 jaar na de iconische speech van John F. Kennedy... Uh, dat nu uh, president Obama in Berlijn voor de Brandenburger Tor gaat spreken... gaat hij ook geschiedenis schrijven. We praten erover met Amerika-deskundige Willem Post van instituut Klingendaal. Nou, Obama is dus nog niet begonnen. Zodra hij dat doet, luisteren we even mee. Ja. Maar Willem Post, jij was erbij toen de kandidaat Obama in Berlijn was in 2008. Hij werd toen ontvangen als een ware popster... en dat luisteren we even terug. Thank Dank u. Dank so u zo veel. Dank u. Dank yes, u. Ja, er zijn verschillen tussen Amerika en Europa, maar de verdelen van de globale continue to bind us together god bless you thank you thank you ja, Yes We Can, Gilden de mensen toen. Nu zagen we al wat protestborden met Yes We Can. Het ja. is wel een, een beetje een verschilletje in enthousiasme, of niet, Willem Post? Ja, zeker. Het was toen in 2008, in die, in die, in die zomerdagen... het was alsof een, een heiland, hè, een anti-Bush, naar Europa kwam. En Ik stond op de rij, een hele brede rij, waar honderden mensen stonden en daarachter zo'n kleine 200.000 mensen. Ja, dat was echt ongelooflijk om dat mee te maken. Je had echt was... het gevoel dat je bij een historisch moment aanwezig was? Ja... Maar wat me vooral opviel was dat de mensen eigenlijk Obama nog niet zozeer kenden. Ja, yes, we can. En this is our moment. En Europa is onze belangrijkste bondgenoot. Prachtige slogans. Maar ja, het was meer de anti-bush. Het, het was ook eigenlijk één groot tranendal destijds in Berlijn. Dat mensen, met name ook in landen als Duitsland, Nederland, waar ook veel Nederlanders bij. Van all over Europe he, kwamen mensen naar Berlijn toen. Ja, om die, die, die nieuwe politicus Obama, die bruggen zou slaan in Amerika en in de wereld. Ja, om die toch bijna aan te raken. Dat merkte je ook na afloop. Mensen willen altijd een president aanraken. Maar sommigen wierpen zich zelfs voor zijn voeten. Het, was, ja, het, het, het leek een beetje een sectenleider bijna. Ja, en nu zijn die Duitsers dus niet meer zo enthousiast? Nee, dat kun je wel zeggen. Kijk, Obama, uh, dat heb ik toen eigenlijk ook al gezegd... is, is op een top een, een, een pragmaticus. Hè? Die wel mooie idealen heeft, maar ook wel begrijpt... dat je als president ja, toch wel uit een ander vaatje moet tappen. Ja, en dat ligt de Duitsers met name zwaar op, uh, op de maag. Want natuurlijk zijn het allerlei vriendelijkheden... die nu worden uitgewisseld bij Obama... En mevrouw Merkel hebben toch wel een, een paar uh, verschillende inzichten. Denk, uh, denk alleen maar uh, aan het uh, stimuleren van de economie. He, Obama wil dat Duitsland een, een veel grotere rol speelt daarin. Een beetje Keynesiaans opereert. Pomp maar geld in de Europese e economie. Ja, en Obama wil de... Uh, de oppositie in Syrië uh, bewapenen. Hè? Daar is Duitsland fel op tegen. En de Amerikanen vinden dat Duitsland ook, ook in, in, in veiligheidsopzicht... toch een, uh, een leidende rol in Europa ook moeten gaan spelen. Dus er is best wel wat te bespreken geweest... Uh, tussen deze mevrouw en deze meneer. Ja, want ze hebben dus al met elkaar gepraat, hè? Merkel en uh, Obama... Um, het belangrijkste was dat hij toch dat, dat, dat, dat, dat hele prism uh, verdedigde, toch? Ja, kijk, uh, ook een beetje voor de bühne, hoor. want wie kan het allemaal aantonen. Hè? Maar mevrouw Merkel heeft ook gezegd... nou ja, het is wel zo dat een aantal van die aanslagen zijn voorkomen... ook op Duits grondgebied. Nou, dat zegt Obama dan natuurlijk ook. Vorige week was het nog. We zijn misschien met al die afluisterprogramma's... zijn er misschien één of twee terroristische aanslagen op het spoor gekomen. Nu wordt al gesproken over zo'n vijftigtal. Dat gaat een beetje aan inflatie leiden maar is politiek natuurlijk wel mooi om dat nu te verkondigen. Want ja, met name een land als Duitsland, met zijn stasi-verleden... althans een deel van Duitsland, heeft daar een extra gevoeligheid voor. En vandaar dat je er ook al protesten in Berlijn ziet. Nou ja, yes, we scan. He, dat is inderdaad toch een, een prikkelende slogan... waar Obama toch wel even naar moet kijken. He, en dat was anders is, dan uh, 4,5 jaar geleden. Het is wel heel makkelijk om te zeggen... ja, we hebben nu tal van aanslagen voorkomen natuurlijk... om uh, ja, het ultieme uh, legitieme middel maar te rechtvaardigen. Nou ja, precies. Kijk, en dat is ook in Amerika een discussie. De populariteit van Obama is ook wat tanende. Hij staat op zo'n 45 procent. Dat is, dat is lager eigenlijk dan, dan de afgelopen jaren. Dus het is een, een, een president Obama die in moeilijke politieke omstandigheden... nu in het hart van Europa uh, spreekt. Het glaasje water is al klaargezet. Hij gaat zo spreken. Dus uh, ja, andere tijden. Uh, het was de kandidaat uit Illinois, 4,5 jaar geleden... die dolgraag toen bij de Toren wilde spreken... Maar mevrouw Merkel stak daar een stokje voor en zei van... nee, dat is alleen voor presidenten. Eh, bovendien had ze een, een goede persoonlijke relatie met Bush. Eh, allebei toch eh, wat conservatieve rechtse politici. Maar goed, nu zou er een pragmatische, eh, positieve relatie zijn... tussen eh, mevrouw Merkel en eh, de heer Obama. Ze hebben elkaar nodig natuurlijk. Hè. Ja. Ook bij ons tafels acteur Hugo Haan. Toch even vragen, hè? hoe kijk jij tegen Obama aan? Goed acteur. Nou, ik vond hem altijd ontzettend oprecht. En ik vrees dat hij natuurlijk ook door het systeem... wat natuurlijk iedereen in een dag wenst te veranderen... dat dat gewoon niet kan. Dat heeft hem beperkt. En ja, en de mensen zijn natuurlijk ongeduldig. En dan gaat het uh, zich tegen je keren, vrees ik. Ja, maar je bent nog steeds een enthousiaste Obama-liefhebber. Nou, laat ik zo zeggen, ik ben altijd blij geweest... als hij werd uitgekozen als ja, de keuze ja, ja, ja. was, ja. En Anthony? Ik vind dat hij langzamerhand nu wel vrij veel steekjes begint te laten vallen. Ik ben die hele nacht opgebleven, ik, uh, 5 november 2008. Ik zal het echt nooit vergeten. En, en met tranen in mijn ogen ook gekeken naar zijn inauguratie. Ik ben Amerikanist oorspronkelijk, dus voor mij is dit ook wel een... Uh dus ik vond het heel mooi om te zien, maar ja, er zitten toch wel vrij veel scheuren in zijn integriteit, langzamerhand hoor. Dat, dat, dat vind ik wel, hij is op zijn minst door de machine helemaal opgeslokt en vermalen. Ja, Willem Post, uh, gaat dit hem uh, nog wat winst opleveren? Gewoon thuis in Amerika, als men de beelden ziet. Straks zo van zijn speech in Berlijn. Ja, weet je, uh, daar verwacht ik niet zoveel van. Kijk, de Amerikanen vinden het natuurlijk wel mooi als Obama, wat hij volgens mij zeker zo dadelijk gaat doen, een soort eerbetoon gaat brengen aan ja, de Republikeinse held Reagan, hè, Ronald Reagan, Ronald uh, Reagan. Die in 1987 die beroemde slogan uitsprak. Hè, van Tear down that wall, hmm. Mr. Gorbachev. Ja, zullen we die even luisteren? Ja. dan kan je daarna erover verder okay. praten. Als een free man, I take pride in the word. Ik ben een violiner. Dat is die andere. Dat is die andere ja, ja, dat is Kennedy. Dat ja. was ook een belangrijke. En nu komt Reagan. Ja, okay. Mr. Ja. Gorbachev, tear down this wall. Ja. Dat zie je maar weer, hè. Symboliek van het presidentschap. Een paar woorden. Ja. Wat mij opvalt, want we kijken nu wel naar de beelden vanuit Berlijn. De Tor, Merkel, de bondskanselier is op dit moment aan het woord. Maar dat gebeurt vannacht een soort uh, glazen wand van kogelvrij glas. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Jij wel, Willem. Nee, zo opvallend heb ik het inderdaad ook niet gezien. Ook niet 4,5 jaar geleden. Nou ja, nogmaals, dan stond ik op zo'n 2,5 meter afstand ja. uh, met het Nederlands gezelschap. En, uh, maar, maar nee, dit, ja, men neemt ook geen enkel risico ja, of dit ook... een een bepaalde uh, boodschap moet uitstralen dat we in een gevaarlijke wereld leven. Nou, dat we toen, toen Willem-Alexander hier twee weken geleden rondliep, uh, was dat toch iets uh, minder beveiligd? Ja, de president van Amerika is natuurlijk wel de meeste... Ietsjes anders, maar ja. toch? Ja, de Amerikanen nemen geen enkel risico. Ik, ik denk dat er ook zo'n 600, 700 medewerkers van Obama zijn meegereisd, vooral heel veel veiligheidsmedewerkers. Uh, ja, hè, dat, dat is wel uh, uh, aan de orde natuurlijk, de veiligheid van de, van de Amerikaanse president. Dat was toch uh, meer dan zo'n 50 jaar geleden met Kennedy nog wel even iets anders. Ja, je zei het al, uh, die, die vergelijking met Reagan. Obama zelf heeft zich wel eens met Reagan vergeleken. Ja, Is dat verstandig? Hè? Ja, dat was heel verstandig in de campagne van 2008. Want Obama zei, die verdeeldheid in Amerika... dat rode, democratische Amerika... Hè, uh, sorry, dat rode Republikeinse Amerika... Ja. en dat blauwe, democratische Amerika... Ik, wil, ik, ik ben van iedereen. We hebben allemaal dezelfde god, hè, uh, basically. Dus ik wil bruggen bouwen. En Reagan, uh, en hij verwees ook naar het einde van de Koude Oorlog... Dat is ook een role model voor mij. Maar natuurlijk ook president John F. Kennedy. Dus het lijkt me toch wel zeker dat die twee namen... mevrouw Merkel zie ik eventjes op het televisiescherm... Is nog steeds aan het praten, dus Obama komt dadelijk. Ik denk wel zeker dat hij daar een soort eerbetoon aan zal, zal brengen. Ja, en meer zit er voor Obama eigenlijk niet echt in. Want vergeet niet, toen Kennedy die woorden uitsprak... was het nog maar 22 maanden na de bouw van de Berlijnse muur. Hij drukt als het ware op een knopje met zo'n zo opmerking... vanuit Solidariteit, bij een Berliner, zoals. Uh, Reagan dat deed. Ja, en toen het kantelde. Hè? De Sovjet-Unie het pakt, Eind van de Koude Oorlog. En nu leven we in een tijd dat de Verenigde Staten... de wereldpolitiek niet meer zo naar zijn hand kan nee, zetten. Maar He? ik geloof wel dat Obama een groot punt wil maken over kernwapens. Ja, dat is wel opvallend. Dat is echt een van zijn campagnebeloftes. Hij heeft er nogal wat gedaan. Uh, hij heeft gezegd, eigenlijk... en veroordeel me niet, zei Obama... dat ik een soort soft idealist ben. Maar eigenlijk moeten we naar nul kernwapens. Omdat het ook heel is logisch is, want er zijn boeven, criminelen, terroristen... die met nucleair materiaal de hele wereld kunnen opblazen. Dus dat is het einddoel. Dat is ook heel logisch, zei Obama. Uh, maar dat betekent wel dat we dat stapsgewijs natuurlijk moeten doen in de praktijk. En hij wil nu een, een derde, samen met de Russen... dus die moeten het er wel mee eens zijn... een derde van de, kernwapens, van de kernkoppen uh, verminderen. Nou ja, dat is wel een geste van de Amerikaanse president. En waar kun je dat beter doen dan in het hart van Europa natuurlijk. Ja, maar of dat inderdaad een lading zou krijgen zoals... Ik binnen een Berlijn. Dat is nee. nog maar de vraag natuurlijk. Nee, want het is een president. En Obama zelf is ook een deel van de wat meer conservatieve kritiek in Amerika op hem. Obama is eigenlijk de eerste president die niet zozeer spreekt vanuit de unieke Amerikaanse beschaving. Hè. De natie op gods voetenbankje. Hè. Dat zal je Obama nooit horen zeggen. Hij heeft toen ook gezegd, 4,5 jaar geleden. I'm a global citizen. Ik ben een wereldburger. En eigenlijk zijn alle belangrijke problemen transnationaal. Nou ja. Daar werden we toch met z'n allen zo door betoverd. Van jeetje, eindelijk een president die niet zegt... van je bent voor ons of tegen ons. We doen het samen. Ja. Ja, bijna als een preacher man. Ja. Nou, Merkel is nog steeds aan het woord. Ja. Obama nog niet. We zullen dat vast later op uh, deze zender horen. Maar we gaan naar iemand die ook prachtig kan spreken. Dat is onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Sander Kolwijk. Welkom. Hallo. Uh, wij luisteren. Oké. Okay. Het heet Terug de planken op. In de kleren die ik verbrand sinds de vijftien stille maanden zonder korte termijn herinnering. Onrustige nachten sliep ik zwetend te midden van poppende mannen... die jaar na jaar 6% dikker werden totdat ze bijna barsten. Door het getralide raam staken nacht na nacht... de bevende handen van een schreeuwende vrouw die in ons land... keer op keer bestuursrechtelijk binnengedrongen werd. In de achtertuin versperden windmolens overdovend, zwiepend de weg... En vanuit de ongebruikte kinderkamer... van het schokkerig... ademhalende, stervende kind. Sinds ik schudde een slaapval... is mijn geheugen langzaam teruggekomen... en zijn de windmolens eindelijk stil. Met een spade begraaf ik het kind... en steek wormen. Aan de oever van de gesluierde spray... werp ik draad. Een Vrijheid proef ik... en het water in mijn mond bijt wordt ananas. De top van mijn hengel kromt. De apostel klimt langs de lijn omhoog... en heft de kap... Bellen barsten, kernkoppen verdwijnen, achterwolken, filosofie inrollen, verschijnt een in theater, onwennig, zing ik in pyjama, de teksten die ik weer onthouden kan. Wow, wow. Oh Sander, dit is er een om na te lezen. Dat kan op onze website. Dit is de dag. Nu daar kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We bedanken onze gasten Annemarie Busser, Kees van Leden... Hugo Hane, Rob de Jong, Anthony Fountain... en Willem Porst over Obama in Berlijn... die op dit moment zijn speech houdt. Straks erover meer in het buitenlandpanel van Villa VPRO. Ger, eh, Tessel, wie hebben jullie nog meer? Ja, inderdaad. We spreken uitgebreid over de speech van Obama. Hij is inderdaad net begonnen. En we hebben verder te gast journalist Jan Wert. Hij was 50 jaar getuige van de Europese eenwording. Hoe ziet hij de toekomst van deze onderneming? Ooit begonnen als ideaal. Nooit meer oorlog. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier, tijd voor het NOS Nationaal met Dorot Megens. Er zijn 3500 aanvragen gedaan voor een verblijfsvergunning... in het kader van het kinderpardon. 1200 daarvan zijn al ingewilligd, heeft staatssecretaris Teven tegen de Tweede Kamer gezegd. Er zijn nu al meer verzoeken ingewilligd dan vooraf was gedacht. Eerst werd gedacht dat er zo'n 800 kinderen voor in aanmerking zouden komen. Het Tropenmuseum is voorlopig gered. Het kabinet wil het museum een overbruggingskrediet geven... waardoor het in elk geval tot 2017 open kan blijven... Het museum kreeg jaarlijks 20 miljoen euro van buitenlandse zaken, maar daar is het ministerie mee gestopt. Dat had onder meer tot gevolg dat de bibliotheek niet meer toegankelijk is voor het publiek. Het bedrag ging al langer rond, maar nu is het definitief. Het kabinet gaat hoe dan ook maximaal 6 miljard euro extra bezuinigen in 2014. Dat heeft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer laten weten. In augustus verwacht het kabinet nog cijfers over de economie. Ook als die tegenvallen, willen VVD en PVDA niet meer dan 6 miljard euro bezuinigen. En in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker twaalf mensen omgekomen bij een aanslag op een kantoor van de VN. Bij de ingang van het complex bliezen mannen in een auto zichzelf op en daarna drongen gewapende mannen het gebouw binnen. Er waren toen vuurgevechten tussen de strijders en het Somalische leger. Dat leger zou de situatie weer onder controle hebben. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file voorknopend en poel 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voorknopend naar Polderplein 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Amerika en de Taliban gaan samen praten over de toekomst van Afghanistan. En Barack Obama, op dit moment aan het speechen in Berlijn, zette vorige week met zijn Chinese collega Xi Jinping... de eerste voorzichtige stappen op weg naar een open en eerlijke relatie. Daarover gaat het in ons buitenlandpanel na vieren. Vijftig jaar al volgt journalist Jan Wertz de Europese Unie op de voet. Ter ere van dit gouden jubileum publiceert hij zijn bloemlezing Arena Europa. Zijn idee over de Europese Unie is in de afgelopen... Jaren ...omgedraaid. De lidstaten zitten niet bij de Unie om op te gaan in één groot geheel... ...maar juist om autonoom te kunnen blijven. Jan Werts is onze gast. En uw reacties zien wij als altijd graag tegemoet via de site... vilavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De schimmel rukt op in Nederland. In bijna elk huis is die ondertussen te vinden. Nou, en zult u misschien denken. Nou ja, nou en elke week maakt hij één dode. door de ziekte aspergillose. En dit vervelende bericht dat komt van het UMC Radboud. En een van de onderzoekers daar is Paul Verwij. Goedemiddag, meneer Verwij. Goedemiddag. Wat doet die schimmel precies? Die schimmel die komt wijsgebreid voor in de natuur. En wat hij doet is. Uh... Uh, dode bladeren en zo afbreken. Dus eigenlijk heel nuttig werk. Maar wat doet hij bij ons? Nou, Bij de mens kan hij uh, ernstige infecties veroorzaken. En met name bij patiënten die uh, verminderde weerstand hebben... Um, kan hij dus een dodelijke infectie veroorzaken. Mm -hmm. En ook bij patiënten die chronische uh, longziekten hebben... daar kan hij dus ook uh, infecties veroorzaken. En hoe komt deze opmars zo ineens? Hoe kan hij zo wijdverbreid maar voorkomen? Nou, die schimmel die is heel goed in staat om uh, zich voor te planten en zich te verspreiden. Die kan in uh, hele extreme omstandigheden kan die groeien. Ik bijvoorbeeld vind je me veel in composthopen, waar die tot uh, meer dan 50 graden kan verdragen. Het probleem wat wij zien is uh, dat er een opmars is van uh, een schimmelvariant die niet meer gevoelig is voor de geneesmiddelen die wij in ziekenhuizen gebruiken om patiënten met infecties door aspergillus te behandelen. Ze zijn resistent geworden. Ja. En hoe komt dat? Nou, wij vinden die resistentie dus uh, in het milieu. We hebben in uh, woonhuizen hebben we dus luchtmetingen gedaan. En daar blijken die resistente schimmels uh, aanwezig te zijn. En we hebben eerder onderzoek uh, uitgevoerd... waarin we gekeken hebben naar de uh, van de schimmel in het milieu... naar uh, middelen die gebruikt worden, bijvoorbeeld voor gewasbescherming... En toen bleek dat er een aantal middelen zijn die gebruikt worden in het milieu... die uh, heel erg lijken op de middelen die wij uh, ge uh, gebruiken om patiënten te behandelen. Nu, uh, uh, de aspergillus is een geslacht. Uh, die, dat bestaat uit ongeveer 200 soorten schimmels. Een aantal zijn ook uh, commercieel inzetbaar. Bijvoorbeeld voor de productie van citroenzuur. Is die commerciële inzetbaarheid een van de redenen voor die verspreiding ook? Nee, nee. Wij... Um... Bij, in de, bij de mens hebben we met name een andere soort, een Aspergillus fumigatus heet die, die, die zich verreweg de meeste uh, problemen geeft bij de mens. Ja. Mensen die hierdoor uh, uh, aangetast zijn, uh, zijn die wel te behandelen? Nou, in veel gevallen um, wordt dat heel erg moeilijk. We hebben nog één ander middel wat we kunnen gebruiken. Maar um, we hebben ook grote problemen om die resistentie op tijd vast te stellen bij de patiënt. Dus we merken dat patiënten dus van huis komen... en dan al een resistente schimmel hebben. En wij hebben tijd nodig uh, om dat vast te stellen. En uh, dat is soms dan te laat. Want u zegt eigenlijk dat door, de bestrijding, door bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden... deze bacterie zich daar, uh, is resistent geworden daarvoor. En dat is eenzelfde middel als waar u eerder mensen mee kon behandelen. Maar nu dus niet meer. Dat is een beetje wat er aan de hand is. Ja, dus wij denken dat die schimmel die, die zit in de grond... Die komt in contact dus met zo'n middel in het milieu. Die wordt daarvoor resistent. Ja. Die sporen komen dan in de lucht. Die worden door een patiënt ingeademd. En wij gebruiken in de ziekenhuizen vergelijkbare middelen. En dan, die werken dan niet meer. Nee. Uh, meneer Van tot slot. Mensen die iets aan de luchtwegen hebben, kunnen die iets preventiefs doen? Nee, je kan daar niet iets preventiefs aan doen. Uh, want die schimmel die, die, die zit in de lucht. En wij, iedereen ademt... Een honderden van die sporen in elke dag. Dus. Oh, ja, niks aan te doen. Nee. nee tot, we een, tot u een wonder ontdekt. Nee, nou, het, probleem is, het probleem is dat um, dit nu de derde keer is dat we een mutatie hebben gevonden in het milieu. En uh, als we niks doen, dat we dus kunnen wachten op de volgende mutatie. Dus ik denk dat het belangrijk is dat... Dat daar dus naar gekeken gaat worden met onderzoek om te zien of, uh, hoe dat nou kan, dat het ontstaat in het milieu. Ja. En welke maatregelen we kunnen nemen om dat uh, nog tegen te gaan. Oké, okay. microbioloog Paul Verwij, hartelijk dank. We spraken over de bestrijding, de mogelijke bestrijding van de Aspergillus-schimmel die oprukt in Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Psst. Eén minuut. Pretpark. Het is een hele grote muiskop. En uh, ja, meestal zit ik erin. Ik zal me even voorstellen, ik ben een mandal. En uh, ja, broek hoort erbij, met een staat erop. En dan uh, ga ik gek doen met de kinderen. Ja. Hallo meisje, ga jij van de glijbaan? Als het heel druk is en uh, we gaan naar beneden, ga ik met mijn gewone schoenen. Anders gaan ze op je voeten staan. En als je dan snel weg moet, kan je niet echt heel snel wegkomen. Ik ga... Ik wil jouw huis zien. Heb jij een vrouw? Waar woon jij? Het is net de sauna binnen. Nu nog niet, maar als je een tijdje loopt wel. Lekker, lekker staartje pakken. Lekker staartje pakken. Ja, met risico's dat de staart er vanaf getrokken wordt. Ik weet niet of hij er nu nog aan zit eigenlijk. Vandaar dat ik even met hem meeloop. Ja, anders wordt er aan zijn staart getrokken en dan kan het pak omvallen. Ik hou jou in de gaten. Doe er ook bij.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 De aarde zucht en kucht onder de uitstoot van CO2-giftige dampen en andere vuiligheid. En natuurlijk zijn er heel veel schone alternatieven om energie op te wekken. Maar dat gaat niet overal op de wereld van harte. Metropolis deze week over een duurzame wereld. Gisteren waren we in Frankrijk in het sterk vervuilde Grenoble. En we hoorden hoe de regering daar de crisis gebruikt om de boel maar de boel te laten. En vandaag gaan we naar Indonesië, naar Bali. Arme boeren houden hun bedrijf draaiende door het verbranden van koeienpoep. Met een schep wordt hier de koeienpoep afgevoerd. Van 21 koeien in een uh, gloednieuwe stal. Oh, hoe sweet. dat is een nieuw En één klein kalfje die gisteren is geboren. Ik ben nu in, uh, in de bergen hier in, uh, in het binnenland van Bali helemaal op een. Afgelegen plekje in het groen. Zonder mijn gids Trisje had ik deze boeren nooit gevonden. Is niet de farmer? Yes, hij is de farmer. Met mutsen en dikke truien aan, alsof het winter is op Bali, lopen hier de boeren. Terwijl aan de kust de toeristen in hun bikinis zitten. Ja. Oh, de kolonel Kami, 21 het is een mooi project opgezet door de lokale overheid... om zowel het milieu te sparen als de boeren te helpen en inkomen te verbeteren. En dat met de koeienpoep. En daar is ook de installatie. zoals De koeien staan op een heuvel. We lopen nu de berg af waar een grote put staat... waar de koeienpoep in wordt gegooid. Je ziet de daar. Dus is... ...en die poep gaat vervolgens via grote buizen naar een verbrandingsoven... ...waar um, de poep net zo lang wordt verhit tot er gassen vrijkomen, biogas. En op dat gas kunnen de boeren hier stoken en zelfs een uh, paar elektriciteitslampjes mee laten branden. En de rest van um, de koeienpoep die na de verbranding overblijft wordt kunstmest gemaakt, organisch... Dit zijn koffieboeren met wie we een rondje over hun plantage maken. Tussen de koffiestruiken in waar dus geen pesticiden of uh, andere chemicaliën worden gebruikt. En ze hebben their own pipe there? That's the problem. They don't have enough pipe uh, to bring the gas, the biogas to the uh, family. Maar er is hier wel één groot probleem, want de overheid heeft het hier allemaal wel zo mooi opgezet. Maar er zijn niet genoeg buizen om uh, alle twintig boerengezinnen hier in de omgeving van biogas te voorzien. En eigenlijk begrijp ik, uh, is hier de installatie gewoon gedropt. En moeten de boeren het nu maar gewoon uitzoeken. Maar de gids met wie ik ben, heeft haar eigen reisbureau, maar wil ook graag wat aan duurzame ontwikkeling doen op Bali. Ze heeft een eigen stichting opgericht en zij belooft nu de boeren te helpen. Met wat buizen en extra technologie, en daar zijn de boeren hartstikke blij mee vandaag. Ja, uh, yeah, dit is niet. Ze uh, hebben meer technologie over uh, hoe uh, ze een goed uh, resultaat yeah, maken. Dus so, uh, dit is niet clean. Uh, we will come to them again. Is dat de urine? Unto de We urine voor pesticiden. Niet alleen de poep wordt gebruikt. Grote plastic flessen staan hier in een schuurtje vol met de plas van de koeien. Want ook die plas wordt gebruikt als natuurlijke pesticiden. En via de koffieplantage ik moet zeggen, het is echt schitterend hier met uitzicht op de berg Angun. Het is de hoogste berg van Bali waar de top vandaag helemaal in de wolken is gehuld. Het is zo lekker fris hier en het is hier allemaal zo prachtig groen. Zijn we dus op weg naar de enige familie die dus wel op biogas stookt. Only one. Only one. <laughs> <have> the, uh... <laughs> maar... Is de rest van de boeren dan niet jaloers? Want zij moeten nog steeds hun elektriciteitsrekening betalen... terwijl deze familie al uh, gratis biogas heeft. Voor zowel in de keuken als uh, voor de lampjes. Nee, leg de gids mij uit, want uh, de familie heeft de grond uitgeleend... Uh, waar nu de koeienstal op is gebouwd. En in ruil daarvoor uh, krijgen zij dus die gratis biogas. En de boeren hopen nu uh, als Tricia straks met... Uh, Pijpen en technologie ze gaat helpen dat ze over een paar maanden ook biogas kunnen gaan gebruiken. Gratis elektriciteit en ook nog eens wat extra kunstmest kunnen verkopen. Zodat ze niet alleen het milieu sparen, maar ook een beetje rijker worden hier op het toeristeneiland Bali. Waar de inkomsten verschillen tussen de toeristen die hier in de zes sterrenhotels zitten. Of de arme boeren hier op de berg in de binnenlanden. Wel heel erg groot is. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. Al 50 jaar dwaalt hij rond in het hart van Europa. Als journalist bezocht hij iedere vergadering en topconferentie. En op de Europese toppen promoveerde hij zelfs. Volgende week presenteert hij zijn bloemlezing uit zijn werk... Arena Europa. En nu praat hij met ons vanuit de studio in Brussel. Jan Wets, goedemiddag. Goedemiddag. Tegen Elsevier zegt u van de week... Ik zie Europa zo naar de knoppen gaan. Is dat een verzuchting... Nee, in tegendeel. Ik, uh, ik zou het erg jammer vinden. Europa vind ik een werkelijk een, een prachtig project. Maar zoals eens vaker met grote, prachtige projecten... je moet wel zorgen dat je de, de, de kerk in het midden houdt. Dat je je beperkt tot je kerntaken. En daar is Europa, denk ik, een beetje aan het doorschieten. Wat, ja, we zullen maar gelijk dan eventjes uh, de koe bij de horens vatten. Wat zijn die kerntaken en hoe zijn ze uitgewaaierd? De kerntaak aanvankelijk was natuurlijk vrede, welvaart, de portemonnee... maar toch onzichtbaar voor de gewone burger destijds... omdat het ging om staal, landbouw, vrijmaking van handel. Dat was het begin. Overzichtelijk, hè? En, en dan heb ik het over 30 jaar lang, stond de burger eigenlijk een beetje op afstand. Sorry, ja? Nee, ik zei, dat was overzichtelijk. Dat was overzichtelijk. Vandaag bemoeit Europa zich natuurlijk met werkelijk alles... Daar is wel een verklaring voor, dat is in zekere zin logisch. Maar naar mijn opinie, en ik volg hier inderdaad de toestand nauwkeurig... naar mijn opinie schiet men momenteel een beetje door. En Hoe zou dat komen, denkt u? Als het ik... allemaal alleen begonnen was, in principe natuurlijk om die vrede. En als je zorgt dat overal in zo'n Unie de welvaart enigszins eerlijk verdeeld is... en er wat begrip is voor elkaar, dan, nou, dat is aardig gelukt. Waarom zijn, is, is er dan ineens gedacht, we moeten verder gaan? Dat is een ontwikkeling die natuurlijk al, al tientallen jaren duurt... en die op het ogenblik een beetje wordt gestimuleerd door het, ja, de structuur van Europa. Kijk, we hebben die munt, heel logisch. We hebben een, uh, verschillende vormen van beleid, allemaal logisch. Maar we hebben ook een structuur in Brussel... die naar mijn gevoel een beetje, uh, wat zal ik zeggen, overladen is. <laughs> ik zal een voorbeeld geven. We hebben 28 commissarissen, waaronder mevrouw Kroes. Elk land heeft een commissaris... Meermalen is officieel voorgesteld dat er werk is voor twaalf commissarissen. Dus die andere zestien, die moeten ook een taak hebben. Die hebben allemaal een hele hofhouding, een heel pakket, een hele serie ambtenaren. En die hebben bijvoorbeeld portefeuilles als meertaligheid of onderwijs. Onderwijs waar Europa geen, nauwelijks enige bevoegdheid heeft. En dat leidt toch tot een uitgaven en tot inspanningen die mijns inziet beter besteed zouden kunnen zijn, kon het worden, ja. Is gewoon Europa uh, niet net zo goed als elk ander organisme... ten prooi aan de wet van Parkinson? Je hebt een organisatie die heeft van nature de neiging om uit te dijen. Die dijt ook uit, die moet vervolgens wat te doen hebben... waardoor ze nog meer uitdijen. Exact. Dat is één. En het tweede is... en dat is voor de burger vaak ook moeilijk te begrijpen, denk ik. Dus het eerste is helemaal waar. Het tweede is, onze vroegere minister van der Stoel... die heeft eens gezegd... Europa, dat blijft altijd voortmodderen. En daar ben ik het helemaal mee eens op grond van wat ik hier zie. Europa wordt dus nooit een hele soepele machine. Dat kunnen we ook niet verlangen. Waarom niet? Omdat we met 28 landen zijn vandaag... allemaal verschillende belangen, allemaal verschillende culturen... zelfs verschillende talen vaak nog... Dus dat blijft altijd moeizaam. Is maar, het, ja. naar mijn opinie, het blijft een prachtig project. Voortmodderend of niet. Maar is het inderdaad allemaal ook zo gekomen... door die enorme, precies wat Ger ook zei, maar door die enorme uitbreiding? En zou die ooit, had je die kunnen tegengaan? Had je op een bepaald moment kunnen zeggen... nou, jullie mogen er niet meer bij, want we zijn wel groot genoeg zo? Naar nou, mijn opinie zeker niet. Ik denk dat... In het verleden is altijd gezegd tegen Oost-Europa... jullie zijn zeer welkom, maar iedereen dacht... ja, het gebeurt toch nooit, want dat ijzeren gordijn... dat staat nog wel 100 jaar of zoiets. Op een gegeven moment in 1989, het absolute sleuteljaar van de vorige eeuw... is dat ijzeren gordijn verdwenen. We moesten natuurlijk Oost-Europa meteen opnemen. Heeft toch nog 15 jaar geduurd. Maar ze waren welkom, ze horen erbij. De basis van de Europese Unie is natuurlijk wel een lidmaatschap van alle landen in Europa. Dan kun je nog wel een discussie beginnen... wie zit nu precies wel of niet in Europa. Hoort Turkije daar ook bij. Maar Europa, de, de, de verschillende landen zoals het nu is, de 28... die horen er zeker bij. En ik denk in de toekomst ook de landen op de Balkan... die nog geen lid zijn. Uh -huh. Maar dan krijg je het verschijnsel Parkinson tot de macht N. Absoluut. Ah. Maar dan kunt u daar toch niet heel erg blij van zijn... en er ook niet voor zijn... Daarom is mijn pleidooi ook juist om, en dat heb ik in Elsevier gezegd... een beetje misschien eh, om een kwart van het budget af te halen. Ja. Want ja. Dat dwingt ik je. heb soms wel eens het gevoel dat men hier toch een beetje de realiteit eh, aan het verliezen is. Als ik nu een voorbeeld geef, dat in alle landen van West-Europa... momenteel vijf tot soms nog meer procent moet worden bezuinigd. Vorig jaar, volgend jaar, dit jaar en dat de Europese, het Europees parlement dan rustig komt... zowel vorig jaar als dit jaar... ja, maar wij moeten 6% meer hebben voor Europa. Dat is toch niet uit te leggen. Dat is volgens mij niet houdbaar. En het is volgens mij ook niet nodig. Nee, want u zegt, er kan je, ze kunnen dus met veel minder budget. En waarom kunnen ze dat volgens u? Omdat u zegt, er is te veel Europa. En de lidstaten die dat zeggen hebben gelijk. U heeft gezegd, eigenlijk is mijn idee omgedraaid. Ik heb het idee dat de lidstaten... Uh, in de Unie zitten, niet om een federaal geheel te worden... maar juist om autonoom te kunnen overleven. Dat gevoel heb ik inderdaad heel sterk gekregen. Ik was zes jaar correspondent in de Verenigde Staten in Washington. Ik heb daar gezien hoe de Verenigde Staten van Amerika zijn ontstaan. Origineel was het de bedoeling... dat wij ook de Verenigde Staten van Europa zouden krijgen. Dus naar het federale model van de Verenigde Staten van Amerika... Nou, ik ben ervan overtuigd inmiddels, het zal nooit gebeuren. En het is ook niet erg dat het niet zal gebeuren, want ik denk dat wij veel beter kunnen samenwerken op basis van 28 of 30 landen met behoud van onze identiteit, met behoud van onze soevereiniteit, voor zover mogelijk. Nu, nu, heeft u, nu maakt u bezwaar tegen het uitwaaieren van de taken van Europa... die Europa uit zelf naar zich toe haalt. Mede als gevolg waar we het net over eens waren als de wet van Parkinson... die gaat over ambtelijke organisaties. Nu is het zo dat we hebben een euro. U bent ja. daar voorstander van. De algemene analyse is zonder politieke unie geen uh, geslaagde euro. Bent ja. u het daarmee eens? Dat, dat is betekent hele leuke namelijk al vraag. een dat giga uitvaaiering van de taken van Europa een politieke unie. Ja, bij het uh, samenstellen van het boek uh, euro uh, Europese Arena, Europa enzovoort... viel mij op dat dat een discussiepunt is geweest vanaf het begin. De hele discussie over de euro, komt eerst de euro of komt eerst de politieke unie? omdat de politieke unie dat wilde maar niet lukken. Toen heeft men gezegd, nou, dan beginnen we eerst met de euro... en dan komt de politieke unie daarna wel. Nu zitten we met die euro zonder politieke unie met grote problemen. En ik voorzie, het zou mij niet verbazen... als die crisis nog lang niet over is. Juist omdat die politieke unie... die eigenlijk nodig hebt om een gemeenschappelijke munt te hebben... die politieke unie, ja, die hebben we niet, die is er niet. En die, die gaat ook nooit komen, volgens u dus? Ik denk het niet. Ik denk dat de lidstaten... Soevereiniteit afstaan, mondjesmaat. Bij een top waar de euro ter discussie ligt. En men ziet, wij moeten nu wel een bankenunie accepteren. Ik heb het vorig jaar zelf meegemaakt. Meneer Rutte, de premier, komt naar buiten en zegt... ja, ja die bank bankenunie, ik ben ermee akkoord gegaan. Maar, en dan komen allerlei bezwaren... ik heb zojuist een persbriefing gehad... en we staan nu een jaar verder... en eigenlijk zijn we met die bankenunie in dat jaar niet verder gekomen. Waarom niet? Omdat ze te kosten gaat van de soevereiniteit... van Nederland, Frankrijk enzovoort. Ja, je hebt dus een politieke unie nodig... Ook daarvoor dus, En ja. dat heeft ook allemaal met die euro te maken. Ja. Maar die politieke Unie betekent nou juist net datgene waar u van zegt dat moet Europa niet doen. Want dat betekent veel meer taken naar zich toe halen dan gezond is. Het is niet alleen een kwestie van niet doen. Het is ook een kwestie van dat ik ervan overtuigd ben geraakt dat de lidstaten, de regeringen en ook de publieke opinie het ook niet willen. Men wil geen politieke unie, niet alleen in de hoofdsteden... maar ook het gewone publiek. Want wat zou het betekenen? Concreto denk ik dat het toch betekent dat met 28 landen... dat de zes grote landen waar drie kwart van de bevolking woont... slechts één kwart woont in de andere lidstaten, waaronder Nederland dus... dat zou betekenen dat wij onze soevereiniteit toch vergaand gaan inleveren. En ik zie niet wat dat oplevert, wat dat maar, voor voordeel heeft. Uh, is een, een voortdender in de trein nog te keren? Geen politieke unie, zegt, hij, dat zegt u, dat zal er niet van komen. We hebben net geconstateerd dat een gezamenlijke munt... zonder politieke unie eigenlijk ook niet kan. Hoe zou Europa, wat zou Europa volgens u moeten zijn op zijn best? Wat kan je nu nog terugdraaien? Dat is een interessante vraag. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om een nota... Met die vraag, wat kunnen wij terugdraaien? Ik denk dat we zouden kunnen terugdraaien... dat men nog eens heel goed tegen het licht houdt... alle taken die Europa naar zich toe heeft getrokken. Ik denk dat we kunnen terugdraaien dat we naar een commissie gaan... niet van 28 soevereine commissarissen, maar 12. Zes uit de grote landen permanent. En zes uit de 22 kleine landen roelerend. Dat zou enorm veel besparen en het zou... Europa voor de burger weer uitlegbaar worden. Ja, maar Jan West, u heeft 50 jaar de politieke machinaties... op de achtergrond van Europa uh, kunnen aanschouwen. Denkt u nou echt dat wat u nu zegt dat dat redelijk is... dat dat realistisch is, bedoel ik? Redelijk dat wel. Denk ik, realistisch? Dat denk ik helemaal niet. En <laughs> daarom dat denk ik inderdaad helemaal niet. En daarom ben ik weer een beetje bij het begin. En daarom gaan wij door, op de manier zoals Max van der Stoel 30 jaar geleden al voorspelde. Het blijft van top naar top en van vergadering naar vergadering doormodderen. En naar mijn opinie is dat helemaal niet zo'n slecht systeem. Maar bedoelt u dat, ja, nee, dat? Maar bedoelt u dat met naar de knoppen gaan? Oh, dat naar de knoppen gaan. Ja, dat is een beetje ook uh, de conclusie van Elsevier. In het interview heb ik niet gezegd dat nou, ik dat... Ook wat is als quote is het uh, opgevoerd. Ja, het is als quote opgevoerd. Ik denk wel inderdaad, dat, dat is inderdaad zeker het geval... dat wanneer Europa doorgaat zoals men nu doorgaat... met alsmaar meer taken naar zich toe trekken... en alsmaar en... verder van de burger komen staan... want het dat explodeert. is toch wel wat er aan de hand is... dat dit tot fatale gevolgen kan leiden. Dat ja. is absoluut mijn... Maar wat Opinie. ik ook een interessante conclusie vind... u zegt het is een kwestie van doormodderen... en het is al heel wat eigenlijk, dat zegt ja, u eigenlijk. Dat gaat helemaal niet zo slecht, vind ik. We hebben nu die eurocrisis gehad en die heeft getest... kunnen wij gezamenlijk een euro hebben op het moment dat het misgaat? Antwoord, ja, dat kunnen wij kennelijk, want we zijn nu twee <laughs> ja. jaar bezig met die crisis. En nog steeds is die ja. euro in volatie, En die doet het helemaal niet zo slecht internationaal. Twee... Dankzij voortmodderend overleg. Ik 22... reken niet eens meer terug naar de gulden. Kan je nagaan hoe die ingeburgd is? Hoe zegt u? Ik reken niet eens meer terug naar de nee, gulden. Nee, precies. Kun je nagaan hoe die terug, is ben ik van overtuigd is. dat uh, dat station zijn we gepasseerd. Ja. Maar ik sluit niet uit dat de eurozone nog eens een keer. Uh, nou, niet dat het elkaar gaat, maar wel dat er een splitsing komt... tussen Noord en Zuid. Okay. Dat zou best kunnen. Jan Werts, heel hartelijk dank en een leuke presentatie morgen. En uh, u hoort ons straks weer na het nieuws. Radio 1 journaal Elke dag. De vragen bij het nieuws. Had jij een plaknacht? Een plaknacht. Ja, het was wel wat penuitjes. Op zoek naar de juiste antwoorden. Wie zijn er ook alweer in een radio-uitzending, geloof ik. Dan eet ik mijn schoen op. Het NOS Radio 1 journaal Ik kan me voorstellen dat je boos is. Is hij dat ook? Ik zou daar graag een antwoord op geven, maar dat doe ik liever op een ander moment. Oké, okay, dus die kan geen licht op de zaak werpen? Nee. Elke werkdag van 6 tot half 10. Dan zou ik ook zeggen, dan eet ik mijn schoen op. Smiddags van half 5 tot half 7. Nou, dan gaan we eens kijken hoe dat uit.